Welkom, u luistert naar Vrijheid Radio. Quintus Bakhuys, Mart van der Leer en Jurjen Koopmans. Dames en heren, mijn naam is Johan Jongepier en dit is Vrijheid Radio. Ja, en uh, ja, hier naast me zit uh, Mart van der Leer. Hi Mart. Hi, hey, goedenavond Johan. Ja, goedenavond. Uh, gezellig dat je er bent. Lekker uh, aan je espressotje. Ja, ja. Dat is goed, ik, uh, ik, uh, ja zoals gewoon ik aan mijn bier. En uh, kijk eens wie we hier nog meer hebben. Een hele goede dag. Mijn naam is Kutters Bakhuis en ik uh, ben de voorzitter van de Liebdhuispartij Regio Leiden... En wij gaan meedoen in Leiden en Oesgeest. Ja, interessant. En uh, ja, daar gaat Quintus ons zometeen meer over vertellen. Uh, ook de gast is uh, natuurlijk, zoals wij bijna iedere week, uh, Jurjen Koopmans. Hallo Jurjen. Goedenavond. En uh, jij gaat ons zometeen vertellen over het goud en de bitcoins? Ja. Uh, Oké, okay, mooi. Heb je goed nieuws? Nog niet, maar dat komt eraan. <laughs> uh, Oké, okay, mooi. Dat uh, horen we dan zometeen uh, bij het nieuws. Ja, dames en heren, dan dus zijn we nu aangekomen bij het nieuws en we beginnen altijd traditiegetrouw met de koers van de Bitcoin en het goud. Nou, De Bitcoin, ja, de laatste dagen wiebelt hij al heel stabiel zo tussen de 600 en 700 euro, dat is eigenlijk niet echt zo veel spannend. Ja, absoluut, absoluut. Ik kijk dan meer naar de Bitcoin dollar uh, grafiek, maar nou, het komt op hetzelfde neer. Uh, we zien dat hij nu, het is vandaag uh, vrijdag tegen het weekend, dat die rond de 903 dollar uh, zit. Ja, dat is natuurlijk nog best wel een een, een daling sinds de toppen in, in in november. Hè. Hij is. Uh toch uh, Rond de 1064 uh, heeft hij eventjes uh, gestaan. Ja, een dollar is hij zelfs de 1200 dollar, heeft hij zelfs een keer bereikt hè, vorige week. Dus dat was uh, zeg maar uh, bijna 900 euro is hij geweest. Dus, uh, daarna is hij weer uh, gaan zakken. Maar ja, dat is, uh, dat we, daar hebben we het vorige week over gehad. Dat komt een beetje door het, het slechte nieuws uit China. Dat, uh, de, de centrale bank in China die vond dat de financiële markten in China mochten de Bitcoin niet gebruiken. Nee, deze grafiek, ik heb wat langere grafiek genomen, heeft het tekort op die 1200 dollar gestaan. Daarom dat ik hem hier ook niet kan zien die piek, maar over het algemeen kun je wel stellen, uh, hij, is, uh, hij zakt eventjes gevaarlijk terug richting de 850, 840 en inmiddels 904, uh, dus ja dat is toch wel weer wat een positieve trend voor zij die de bitcoin bezitten op dit moment. Ja. Goed ja, en uh, hoe doet het goud het uh, hierin? Goud die heeft rond Sinterklaas, ja even heel erg uh, laag uh, gestaan, het dreigt eventjes richting de 1210 uh, te gaan, dat is uiteindelijk uh, niet gelukt. En ja, je ziet dat hij nu, uh, dat, dat hij nu wat schommelt, uh, maar uh, ja, de diepste dalen niet meer opnieuw bereikt of niet opnieuw uittest. En op dit moment staat het uh, goud op, op 1237 dollar. Weet je toevallig nog hoe het zilveren doet? Zilver is best tricky om in uh, te beleggen, hè, want het is heel, heel, heel erg beweeglijk. Maar voor wie zit in het zilver, uh, ze, het uh, gaat vandaag uh, omhoog, 19,712. En dat voor hoeveel is dat? Voor hoeveel troy ounces? Het is voor uh, 5000 troy ounces. Ah, kijk, kijk. Er is een man in Nederland en die dacht bij zichzelf. Wat de Federal Reserve kan en de Europese Centrale Bank, dat kan ik ook. Gewoon geld creëren uit het niets. En die man, die heeft daarvoor uh, ja, wat drukpersen aangeschaft en die ging heel vrolijk. Britse ponden vervalsen. De muntstukken nog weliswaar. Ja, wat, uh, wat is er allemaal gebeurd, uh, Mart? Ja, hij is inderdaad uh, vorige maand gearresteerd, de heer Patrick O. En dan wordt er inderdaad van een verdacht miljoenen miljoen Britse ponden te hebben vervalst. In een loods in het westelijk havengebied stonden enkele kolossale muntpersen. En uh, ja, er werd natuurlijk ook beslag gelegd op de, de Britse ponden die daar uh, gedrukt, uh, gedrukt zijn. Inderdaad, uh, wat mij betreft wel opvallend dat hij de, de muntjes uh, heeft uh, vervalst. Ja, misschien is dat makkelijker dan briefjes. Ik weet niet uh, hoe dat zit. Ik ben een totale leek op dat gebied. Maar uh, uh -huh. ja, je zou zeggen dat briefjes makkelijker is. Om, qua gewicht en qua, weet je, uh, om het uh, te verbergen. Maar... Uh, die man die had uh, een website waar je dan goud, zilver en andere edelmetalen kon kopen. Hè? Daar is je, zeg maar, bekend mee geworden. Ja, ja, klopt. Ja. Zo'n bedrijf, uh, European Central Mint, of ECM, zou... Uh volgens uh, deze Patrick O zo'n 30 miljoen euro hebben geïnvesteerd... althans dat heeft hij geïnvesteerd in, in de muntpersen... Op, de website, op zijn eigen website, uh, op de website van uh, European Central Mint... prijst hij zichzelf aan als iemand die een jarenlange ervaring heeft... in de handen van machines voor de productie van munten... en beschikt over referenties van befaamde munterijen... Mm. Dus hij is blijkbaar ook niet bang geweest voor, voor de overheid, hè, als je dat zo op, op je site hebt. Ja, ja. En ook de naam alleen al. European Central Mint, weet je wel. Ja, inderdaad. Hè. Ja. Nee, dus ja, hij heeft ook voor, voor Suriname, wilde hij, zeg maar, de munten gaan persen, hè? Ja, ja, klopt. Ja. Volgens de bericht had hij nauwe banden met de Surinaanse president Desi Bouterse. Oh, jongens. Ja, de enige echte. En de, Surina de Surinaamse Centrale Bank zou van plan zijn geweest de munten van O aan de Surinaamse dollar te koppelen. Heeft Suriname sowieso een centrale bank? Ik wil... Ja, blijkbaar wel, ja. ja. Maar uh, ja, toen uh, ECM in gebreken bleef, ging de deal natuurlijk niet door. Yeah. Maar uh, ja, inderdaad een uh, opvallend stuk. Ja, en van uh, het westelijk havengebied gaan we ja, blijven een beetje in uh, Noord-Holland. Want er was een gedeputeerde van de, van de Staten van Noord-Holland. Ja, klopt ja. Uh, de heer Albert Moens van GroenLinks. Mm -hmm. uh, hij is inmiddels overleden, dus uh, ja, ze kunnen niet meer, uh, hij kan niet meer publiekelijk aan de schandpaal worden genageld. Mm -hmm. Maar er uh, is ja, dus inderdaad uit een uh, woensdag verschenen verslag van de curatoren van het groene energiebedrijf ECO Econcern. Gebleken dat hij voor het bedrijf dienst in rekening had gebracht terwijl hij gedeputeerde was en de provincie een relatie had met E-Concern. Moens was dus, zoals ik zei, van GroenLinks was van 2003 tot 2008 lid van de gedeputeerde staten van Noord-Holland. Mm -hmm. En hij overleed afgelopen augustus. E-Concern ging in 2009 al failliet. Mm. Dus uh, ja, blijkbaar heeft het toch niet, uh, ondanks dat ze uh, volgens dit artikel een relatie hadden met de provincie, is dat toch niet helemaal goed uitgepakt. Er wordt verder vermeld dat uh, in de indringende gesprekken vanuit GroenLinks met hem, heeft hij deze betrokkenheid altijd ten stelligste ontkend. Mm. Dus uh, blijkbaar hebben ze wel op een gegeven moment uh, natigheid gevoeld, maar uh, ja, hij bleef dat zelf ontkennen en ik denk een uh, soort van Lance Armstrong stijl misschien. Mm, mm, mm. Dus ja, hij zat in hetzelfde, uh, wordt er trouwens ook nog bij vermeld, uh, hij zat in hetzelfde college als oud-VVD gedeputeerde Ton Hoijmaiers. die mm. werd vorige week dinsdag door de rechtbank in Haarlem veroordeeld tot een celstraf van drie jaar wegens mm. het meer ambtelijke corruptie. Oeh, het gaat uh, lekker eraan toe zeg. Dus uh, ja, inderdaad, dus, uh, ja, dat was uh, denk ik een leuk, uh, leuk stijl. Ja. Maar uh, ja duidelijk inderdaad, uh, belangenverstrengeling en, uh, en dan ook gewoon keihard, uh, keihard liegen. Ja, dat kun je ook anders verwachten van een politicus, maar goed, dat is weer een heel ander verhaal. Ja. Maar we blijven nog even bij de politici, want er was er nog, nog iemand anders overleden. Dat was uh, Nelson Mandela. Ja, en over de doden niets nog goed hè. Zoals uh, veel mensen het inderdaad uh, zien. Ja, zelf ben ik daar iets minder van. Ja, want hij werd weer echt als een messias de hemel ingeprezen. Hè? En alle regeringsleiders zoals ja, veel van zijn vrienden waren al overleden. Arafat, Gaddafi. Dus ja, die konden er niet bij zijn, maar... Ja, Obama die was er. En uh, die sprak allemaal lovende woorden uit over deze man. En uh, ja weet je wat het een beetje het rare was? En dan komen we eigenlijk bij het volgende bericht. Terwijl Obama daar zo uh, ja, za zat te oreren en, en allemaal mooie woorden over of Mandela uitsprak. Heeft hij ondertussen wel uh, ja, de opdracht gegeven om hem weer eens een keer met de, de vliegtuigjes uh, mensen dood te maken? Ja, inderdaad. Er wordt in de Verenigde Staten wel gesproken over het fenomeen van het robo-signen van een, van een bepaalde wet of voorstel of executive order of zo Weet je wel, een van die, uh, van die dingen die de president kan doen zonder toestemming te vragen aan het congres. Ja, misschien dat dit ook zo'n geval is geweest, want het gebeurt met de regelmaat van de dag hè, natuurlijk die drone uh, aanvallen. Uh, ja, in dit geval is het inderdaad in, uh, in Jemen geweest. En, uh, er was een bruiloft, een uh, ja, feest natuurlijk. Hè, en vijftien uh, uh, mensen gedood bij dat feest. En dat inderdaad terwijl uh, Obama daar... Uh, ja, staat te oreren over Mandela en dat hij zo goed was en dat hij uh, zoveel vrijheid was. Ja, ja zeker weten. Ja, en dat brengt mij bij iets wat, wat ik zo, ja, waar ik een beetje een ongemakkelijk gevoel bij heb. als ik die mensen zie, zoals Mandela, Obama, die zich voordoen als een soort van messias. En... Als je wat beter naar hun leven kijkt, dan zie je gewoon dat er heel veel contradicties zijn. Voor de camera dan zijn ze de heiligen, ja. Maar achter de schermen dan, uh, geven ze echt uh, opdrachten tot de moorden. In uh, het geval van Nelson Mandela in zijn jonge jaren uh, bomaanslagen. En uh, ja, moordpartijen. En Winnie, die was nog, zijn vrouw, die, was dan nog, die had een bepaalde expertise in het martelen van mensen. En, ja. Uh, ja goed Hij heeft daar even in de bak gezeten. Maar toch, het is, hij, zijn land zelf heeft hij naar de afgrond gebracht, financieel. Ja. Is, uh, en dat zie je bij Obama trouwens ook, die, die speelt dan voor Messias, uh, voor de camera, maar Amerika is er nog nooit zo slecht aan toe geweest. Nee, ja, heeft... inderdaad, dat doet me een beetje denken aan uh, de quote van uh, ja. uh, Henry Louis Menken. Het was ja. een uh, Amerikaanse journalist, een uh, ja, sociaal criticus, zal ik maar zeggen, een invloedrijke schrijver. Ja. Uh, en die zei uh, ja, dat de drang om uh, de mensheid te redden is bijna altijd een masker is voor de, de eigenlijke drang om te heersen. En dat zie je denk ik heel vaak bij, uh, inderdaad bij dat soort mensen. Die, voor de bühne zijn ze, hè, hebben ze het alleen maar over vrijheid, gelijkheid en, ja, en, en al, al die goede dingen. Maar ja. Uh, ja, in de tussentijd uh, gebeuren er allerlei dingen die daglicht echt niet kunnen verdragen. Maar goed, wat ik natuurlijk wel wil zeggen, dat uh, apartheidsregime is natuurlijk ook niet goed. Hè, dus, uh... Nee, nee, nee, precies. Maar ik denk ja. dat uh, ja, mensen heel snel, uh, ook vanwege de media, uh, in de valkuil vallen van uh, de vijand van mijn vijand is mijn vriend. Weet je wel, hè? Dus, Kijk, uh, ik wil nog even wel uh, melden voor... Uh... Voor mensen die er meer over we willen weten. Stefan die heeft er een hele goede video over gemaakt. Dat, die heet, geloof ik, The Truth About uh, Nelson Mandela. Hè? Ja, oh. ja, Dat uh, staat allemaal te zien op freedomainradio.com. Ja, en dames en heren, we hadden ook nog breaking news... breaking news vers van de pers. Amanda Billyrock. Die kent u misschien wel. Ze is wel, was bij ons in de uitzending geweest. En uh, wellicht heeft u haar filmpjes wel eens gezien. En uh, ja, deze libertarische dame... die, uh, die maakt allemaal filmpjes op, uh, op internet... Ze heeft haar eigen YouTube-kanaal, haar eigen blog. En ja, ze doet ook sinds kort aan cop En En uh, ja, zo net kwam ons het nieuws ter oren dat ze was uh, ja, opgepakt. Maar ik heb goed nieuws, ze is ook alweer vrij. Ja, het is inderdaad, uh, even om een beetje achtergrondinformatie te geven. Ze is uh, een uh, libertarisch, uh, anarchistisch activist. Uh, ze is ook uh, naar New Hampshire uh, verhuisd. Free State. Uh? het uh, Free State Project. Ja. Dus, uh, en uh, ja, daar is ze inderdaad uh, opgepakt volgens het artikel is dat uh, omdat ze weigerde uh, vragen te beantwoorden van een agent. Ja, wat er voor reden is om het gelijk mee te nemen, is mij onduidelijk. Maar uh, ja. dat is het uh, verhaal. Dus uh, we zullen ongetwijfeld nog meer uh, details horen in de komende dagen. Mm. Maar uh, ja, ze is inmiddels weer vrij. Gelukkig. Ja, ik, uh, we hopen binnenkort haar uh, reactie te zien. Het is allemaal nog uh, redelijk vers. Ik denk, uh, wanneer deze uitzending uh, online komt, zal op haar uh, weblog of op haar uh, YouTube kanaal ook inmiddels wel het verhaal of de video verschijnen waarin zij alles daarover vertelt. Nou, ze heeft wel even op haar Facebook pagina. Na het een en ander in het kort gezegd, hè? Dat, uh... ja inderdaad. Dus uh, de Nederlandse tijd uh, zaterdag rond een uur of negen uh, weer uh, thuis gekomen. Of, of vrijdag in ieder geval. negen uur s avonds En uh, ja, klopt ja toen heeft ze een update op de Facebook gezet dat ze inderdaad weer dat ze vrijgelaten was dat ze thuis is mm -hmm. en uh, ja ook om uh, natuurlijk iedereen te bedanken die uh, daarheen gebeld heeft waarschijnlijk nogal wat mensen uh, gebeld te hebben ja een phone call uh, vlot of zoiets hè gaan ja. ze met elkaar allemaal tegelijk gaan ze dan het politiebureau bellen om het, ja wat wel uh, ja. eigenlijk hè dus uh, ja. ja dat is inderdaad uh, gebeurd en, en als dat niet helpt dan gaan ze dan met, met elkaar voor het politiebureau uh, demonstreren ja en dan misschien een pot en pannen mee en uh, ja, ja. ja en al heen maken ja ze op de Facebook veel, uh, Facebook-pagina veel uh, steunbetuigingen gekregen. Dus uh, daar we ze ook uh, iedereen voor. Uh, verder zegt ze dat ze details over het incident. Uh, dat die later uh, vrijgegeven zullen worden. nadat ze met haar uh, advocaat uh, spreekt of heeft gesproken. Dus. Uh, uiteraard, dat is altijd verstandig. Ja, dan gaan we nu uh, verder naar uh, wat goed nieuws. Want het is niet alleen maar slecht nieuws wat hier bij ons hoort. Er gebeuren ook goede dingen in deze wereld, mensen. De hele oorlog tegen drugs. Dat is, is volkomen zinloos. Heeft ons niks gebracht dan ellende. En er beginnen steeds meer mensen te komen op te staan die dit beginnen in te zien. En uh, ja, als eerste wil ik dan even uh, ja, het nieuws in Uruguay uh, met jullie doornemen. Want wat is daar gebeurd, Mart? Ja, Uruguay is het eerste land ter wereld geworden om uh, zowel de verkoop als de productie van uh, marihuana, oftewel gewoon niet, te legaliseren. Hmm. Ja, dat is goed nieuws. We hebben het trouwens al eerder uh, behandeld. Hè. Toen moest het nog door de, uh, geloof door de senaat of zo. Uh, daar moest het nog even doorheen geloost worden. Ja, ja, en dat is nu, nu dus gebeurd. Dus uh, ze mogen daar lekker blowen. Uh, ja, ja. ja. Het is, uh, door de president uh, José Mujica ah. is het, uh, ja, wordt het uh, gepresenteerd als een uh, manier om uh, illegale drugshandel tegen te gaan. En uh, ja, dat heeft natuurlijk zijn uh, negatieve uitwerkingen gehad op, uh, op delen van Uruguay. Uh -huh. En zoals het natuurlijk in heel de wereld uh, zijn uitwerking heeft. Zeker ook in de Verenigde Staten. Maar uh, ja, het is inderdaad uh, door de Senaat gekomen. Oh, en uh, ja. het is nu... Uh, Officieel. Zitten er nog wat uh, kanttekeningen bij? Ik bedoel, kan je nou gewoon even lekker huppen naar uh, Uruguay gaan om daar ja, helemaal lekker suf te blowen als toerist? Of uh, zijn er nog wat beperkingen hier en daar? Nee, nou, nou, om niet gelijk door te slaan in het negatieve. Of zonder gelijk door te slaan in het negatieve. Maar nou, het het is, is niet negatief nee, hoor. Het, het, <laughs> het, is, het is inderdaad wel. Uh, ja, er zijn wel de nodige restricties aan. Want je mag wel vrij zijn, maar uh, niet helemaal vrij. Ach jezus. Maar, Want uh, ja, de, de verkoop en productie uh, van uh, wiet zal worden gereguleerd door een uh, nog op te zetten overheidsarm, zeg maar. En uh, ja, die zal een, een database uh, aanleggen. Oh jongens. N ja, een van database van uh, volwassen burgers. Ach, jongens, ja. En uh, daarin worden de mensen die het uh, consumeren, die, uh, hoe ze dit gaan doen weet ik ook niet. Maar de mensen die het consumeren, die zullen daarin geregistreerd worden. Dus het wordt eigenlijk een soort van, uh, net zoals dat je een wapen ja, in de VS ja, ja. kan krijgen als je maar het registreert. Dan, uh, zo wordt het denk ik met wiet in Uruguay. Dus het is, het is zeker een stap in de goede richting. Maar de criminelen niet... die, die lachen zich toch helemaal suf, denk ik. Die denken nou, wij gaan gewoon lekker door met, uh, met wiet telen, weet je wel. Jij ja. Ja, ja, denkt niet dat de criminelen zich uh, opgeven voor het uh, systeem? Nee, de staat die doet het al. En, die, uh, ja. en je, je kent het... In Nederland hebben we de mediewiet gehad. Ja, Vraag natuurlijk. aan iedere blower mediewiet. ze lach je helemaal uit. Het, het, het, is, het, het spul was gewoon niet te pruimen. Ja. Ja. Om terug te komen op Uruguay. Ja. Uh, alle Uruguayanen boven de leeftijd van uh, 18, uh, die hebben het recht om uh, bij uh, apotheken mm -hmm. iedere maand uh, tot 40 gram wiet te kopen. oh jongens. En ze mogen daarnaast maximaal zes plantjes hebben. Oh, dus je mag wel je eigen plantjes hebben. Eigen gebruik, dus je mag wel je eigen plantjes hebben. Zes plantjes ja nou, dat is toch zes keer zoveel als in Nederland. En veertig gram, dat is acht keer zoveel als in Nederland. Hoe gaan ze dat controleren? Hè? Gaan ze dan bij mensen SWAT-teams naar huis sturen om te kijken of, uh, of je wel zes plantjes hebt? Ja, dat is een goede vraag. Ja, het is, uh, ik denk vooral, het is goed nieuws, maar die beperkingen die ze erop leggen, ja, dat is gewoon een lachertje. Ja, ja inderdaad. Het ja. is ook zo. Maar uh, ja, het blijft uh, overheid. Hè? Dus, uh, ja. moet er moeten regels zijn. Ja, en toch bij de overheid lopen er af en toe verlichte geesten rond. Ze waren, uh, zo had je de edelachtbare Patijn. Ja, klopt. Met, met een zwarte andere, jurk andere. aan en een witte bev. Ja, ja, ja, ja. Albert, Albert Partijn, rechter in Haarlem, ja. heeft zich openlijk uitgesproken voor het legaliseren van cocaïne. Ja, kijk. Ja, hij vindt namelijk de keiharde wereldwijde bestrijding van drugs zinloos. Ja, klinkt libertarisch, hè? Zou hij ja. libertarisch zijn? werkt niet. Misschien kijken of we hem kunnen uitnodigen. Hij, hij, hij zit bij de, de rechtbank in Haarlem. En ja, dat is toch een beetje de rechtbank uh, waar alle langs uh, langskomen. De bolle rechtbank. Ja, de bolle rechtbank. En het kan best wel, ik kan me best wel een beetje voorstellen dat die man die heeft. Die zit daar van uh, s ochtends, uh, weet ik veel, negen tot uh, vijf uur middag zit hij daar. En uh, ja, 90% van de mensen die uh, zijn rechtbank passeren zijn slikkers. En uh, 10% zijn andere zaken. En ik denk, ik kan me best wel voorstellen dat die man zoiets heeft van ja, ik, ik wil nou wel eens een keertje wat anders, weet je wel? Ja, ik, ik denk dat het tijd wordt voor een, uh, een reality show met, wa wa waarbij deze edelachtbare partijen uh, de hoofdrol speelt. Hoezo? Want, uh, ik denk als, als heel veel mensen inderdaad dat zien wat jij zegt dat 90% van de mensen die daar doorheen komt uh, ja, daar zit eigenlijk voor slachtofferloze misdaad. Dat, uh, ja, dat er dan wel eens een, uh, een kanteling kan plaatsvinden in de publieke opinie wat betreft uh, inderdaad de, zoals hij het zegt, de wereldwijde bestrijding van drugs. Want uh, ja, het is inderdaad ook gewoon zinloos. En slachtofferloze misdaad ja. is wat mij betreft geen misdaad. Precies, ja. Ik ben blij dat, dat er een rechter is die dat ook inziet. Dus dat brengt ons bij het blokje Verspilling. Ja, en dan gaan we kijken wie, wie van deze volgende berichten uh, ja, de, awards, de, de Verspillings van de Week Award krijgt. Ja, het is, het is natuurlijk altijd lastig om uh, echt een, een kampioen aan te wijzen. Maar als we het hebben over een, uh, laten we zeggen, top 5 een top 3, dan, uh, dan moet de EU moet er altijd bij zitten natuurlijk. Ja, precies. En uh, dat is ook in dit geval weer gebleken. Uh, de Tweede Kamer is namelijk boedend over een subsidie. Als je dat leest, dan denk je van, hè? <laughs> maar ja. dan lees je verder. <laughs> een subsidie van bijna 1 miljard euro die de EU elk jaar aan Turkije betaalt. Jo. Ja, en dan vraag je, jou, ja, waarom betaalt de EU in godsnaam aan Turkije een subsidie van bijna 1 miljard? Nou ja, de Europese Unie, blijkt, betaalt jaarlijks meer dan 1,5 miljard euro aan landen die willen toetreden tot de EU. Ja, een soort een beetje een loverboy-praktijk. Ja, precies. Ja. Ja. de EU is de loverboy van, van het Europese continent, denk ik, hè? Want, ja. Uh, ja. Het geld is bedoeld om de kwaliteit van de rechterlijke macht van justitie en politie te verbeteren. Joh. En uh, ja, want dus onder die noemen krijgt Turkije elk jaar meer dan 900 miljoen. En uh, ja, de, de Kamer staat hier. Dat lijkt me misschien iets te breed uitgemeten. Maar de Kamer wil daar een eind aan maken. En uh, ja, de VVD vindt, dat vind ik dan wel weer een schitterende uh, minarchistische uh, oplossing. De VVD dat er uh, minder subsidie naar Turkije moet. <laughs> oh, yeah. Mark Verheyen die zegt. Als een land niet presteert, achteruitgaat, geen vooruit, uh, vooruitgang boekt, dan moeten we ook echt minder geld geven. Oh, yeah. Als je bijvoorbeeld 2012 neemt, dan heeft Turkije een half jaar geweigerd met de Europese Unie te spreken vanwege het voorzitterschap van Cyprus, waarmee ze een conflict hebben. <hijks> Toch hebben ze in dat half jaar honderden miljoenen gekregen van de Europese Unie. Dat is van de gekken, dat kan ik niet uitleggen en dat wil ik ook niet uitleggen. Dus ja, de Tweede Kamer wil nu dat Timmermans in Brussel regelt dat de subsidie aan Turkije fors wordt verminderd. Yeah. Zolang het land de onderhandeling het was He, Er is totaal geen sprake van... Hé, hey, waarom wordt er eigenlijk überhaupt geld gegeven aan landen die helemaal niet in de EU zitten? Ja. Ik zou zeggen waarom wordt er überhaupt geld uitgegeven, maar laten we dat even in het midden laten. Ja. Maar landen die nog niet eens in de EU zitten, die krijgen geld. Ze hoeven alleen maar een handje op te houden en te zeggen, wij willen ook bij de Europese Unie. En dan krijgen ze geld. Anderhalf miljard. Dat uh, gebeurt met onze Belastingcentrum, dames en heren. Ja, is, uh, en, en, en, en, er was er nog iets. Hè? Ik bedoel, uh, we hebben de hele week, uh, iedere ochtend als je opstond, deed de tv aan. En dan heb je het uh, ochtendjournaal. We werden getrakteerd op beelden van uh, honderdduizenden Oekraïners die op een pleintje uh, ja, het heel gezellig met elkaar uh, hebben. Er werd dan geprotesteerd, want ze willen bij de EU. Ja. Waarop ik mij afvraag, zullen we ruilen? Had je dat een goed idee, joh? Z zijn willen erin? Ja. Uh, wat mij betreft gaan wij eruit. Zullen we ruilen? Ja, ja, dat is een goed idee. <laughs> ja, ze zijn er heel zeker over dat, ja. ze, dat ze erbij willen. En daarbij moeten we natuurlijk ook aantekenen dat ze natuurlijk een hele geschiedenis hebben met uh, onderdrukking uh, vanuit Rusland. Dus ergens uh, begrijp ik wel dat ze uh, tussen aanhalingstekens Europeeser willen worden. Ja. Maar uh, uh, ja, ik geloof niet dat ze helemaal door hebben wat een eventuele toetreding tot de EU voor gevolgen zou hebben. Ja. Maar uh, ja, buiten natuurlijk vrije handel, voor zover dat er is. Ja, het, heeft, het, het had er ook een beetje te maken van hun uh, hopen dat er daar uh, banen te halen zijn hè, in Europa. Want ze, ja, ze, ja. heel veel van hun zitten zonder werk en ja, de enige belemmering is die grens naar uh, Europa toe. Ja, ja, ja. En ze zien al die uh, Roemenen en uh, Bulgaren die uh, hier in Nederland uh, ja, <laughs> op een hele handige manier uh, gebruik maken van onze sociale voorzieningen. Ja. En ze denken, ja, dat ja. willen wij ook. <laughs> Ja. Da daarom vraag ik me af, of, of als, als ze gaan ruilen met ons, ja, of ze dan nog wel willen. Want ja, dan, als Nederland eruit gaat, hun erbij, ja, hey, ze kwamen eigenlijk voor iets anders, hè. <laughs> ja, ja, ja precies. Nou, misschien is dit wel een beetje koord door de bocht. Het kan ook erg zijn dat die mensen gewoon oprecht willen werken, hè. Dat, uh... Ja, nou ja, ik ja. denk dat die mensen wel... Uh, ik denk dat ze in, in Europa dat ze vooruitgang zien. En dat ze in Rusland... Uh, ja, Rusland heeft natuurlijk in het verleden ze behoorlijk onderdrukt. Dus ik kan me voorstellen dat er nogal wat antipathie uh, tegen Rusland is. Ik ben er zelf nooit geweest, maar dat kan ik me zomaar voorstellen als buitenstaander. slaan. En uh, ja, als dan de keuze, zoals die ongetwijfeld in de media geschetst wordt, uh, of Rusland of de EU is, ja, dan lijkt de keuze mij vrij duidelijk. Hè? Dan is het misschien het kiezen tussen twee kwaden, maar ja dan uh, kan ik me die keuze voorstellen. Wat ik trouwens wel mooi vind, is dat ze het, uh, het Leninbeeld uh, op, uh, op het onafhankelijkheidsplein in Kiev hebben omvergetrokken. <kijf> <laughs> ja, dat vond ik dan wel weer een, uh, een goed staaltje demonstratiekracht. Uh, het zegt wel wat. Ja, we hebben trouwens Jurien hebben we ook nog. Jurien Koopmans, je uh, hebt een schandaal gevonden. Ja, absoluut schandalig. De Stentor meldt dat een Solse een, een stichting, en die, die luisterde naam, naar de naam BU, een katamaran van subsidiegeld heeft gekocht. Oh, foei. En niet een, uh, niet een hele goedkope ook, het is niet een tweedehandsje of zo. Nee, het is 85.000 euro. Zo, even hey, voor de mensen die niet weten wat een katamaran is. Dat is een boot waar je mee heel hard mee kan varen. Hè? Ja. ja. Maar waar hebben ze die in godsnaam voor nodig? Nou, eigenlijk was de subsidie bedoeld voor een inboek. ...huis voor zwerfjongeren. Oké. Okay. Ja, nou, niet best natuurlijk dat je daar dan uiteindelijk een luxe boot uh, voor koopt... ...en een uh, boottrailer en een auto. Ja, dat zat er allemaal bij in. En uiteindelijk ja dan kom je op die 85.000 euro uh, uit. Nou, de auto die dan in het pakket zit... ...die werd gebruikt door de echtgenoten van de ex-bestuursvoorzitter van de stichting. Die heeft inmiddels wel de functie neergelegd. Uh, BU, dat is dan de stichting en de gemeente... ...die maakte bekend dat de stichting stopt... En het inloophuis wordt direct gesloten. Hè? Dus het gevolg van de van het schandaal is, is de meer dat de zwerfjongeren nu definitief helemaal niks krijgen. Oké. Okay. Ja, eigenlijk moet je er gewoon voor zorgen dat zo'n ex-voorzitter, en uh, ja, zijn vrouw is kennelijk ook op de hoogte, want die rijdt in dat autotje rond, <laughs> eigenlijk moet je die gewoon plukken. Hè? Ja. ja. Uh, zij, zij, zij hebben geld gestolen van de belastingbetaler, want is is nu minder uh, integer dan dat. Ik kan me eigenlijk niks gemenes voorstellen dan dat, ja. Met geld dat bedoeld is voor zwerfjongeren. Laat die mensen een hele leven lang meer dan de helft van hun inkomen opgeven om die zwerfjongeren te helpen. Ja, maar goed, ze zie je maar weer, hè, de overheid. Ja, absoluut. Ja, en Jurrien, je had nog een bericht over een werkplaats zonder subsidie die ze een onverwachts bezoek kregen van een hoog iemand. Vertel. Ja, de minister van Economische Zaken komt op visite, want dat is toch wel iets aparts. Een ja. werkplaats die geen subsidie krijgt. Oké, okay, en dat wilde hij wel even zien. Ja, ja want dat is uh, nou, onbegrijpelijk dat dat bestaat. hè? Ja. Lekker. Want hij is zoiets van, hoe kan dat dat die werkplaats zonder subsidie kan functioneren? Dat, dat moeten we even uh, van dichtbij zien ofzo. Of was het gewoon een vergissing dat hij dat vanuit ging, oh die werkplaats zal ook wel subsidie krijgen. Laat, maar, laat ik maar eens even kijken hoe het belastinggeld hier verspild wordt. Nou ja, eigenlijk is het verbazingwekkend dat het zo diep heeft kunnen zakken. Maar ja, de overheid uh, die, die was inderdaad enorm verbaasd en die ging naar Amsterdam. Daar is een werkplaats, die heet uh, Eifabrika, mooi naam trouwens. En ja, het stond in het teken van de liberale agenda voor werk. Voor een mooier en veiliger Amsterdam. Ja, dan denk je: veiliger. Uh ze moeten nu toch niet straks verplicht zoveel politieagenten gaan afnemen. Dat ja, allemaal regeltjes het, het, het subsidieloze tijdperk onmogelijk maken. zodat de werkplaats alsnog uh, subsidie moet krijgen. Ja, want er dat, schuilt dat gevaar niet in, in. Dat ze denken: hé, hey, wacht eens even, dit kan niet kloppen. Een werkplaats zonder subsidie. Nu moeten jullie verplicht subsidie aannemen of je wil of niet. Nou ja, veiligheid, het zegt, het zegt eigenlijk al voldoende. Henk. Ja, kan, ja. Het is zonder subsidie, dus het zal wel niet veilig zijn. Ja, dat, dat, die kans heb je ook, ja. ja mooier, hè? Misschien voldoet het niet aan de normen van de Welstandscommissie. Maar op zo'n manier kun je, ja, kun je, kun je, kun je zo'n zo mooi, particulier privé-initiatief... Je, je kunt het helemaal slopen. Hè? Ja. ja, goed. En dan gaan we gelijk door naar de, de volgende ja, verspilling. Ken je het plaatsje Nispen? Ja, geweldig. He, uh, is dat een mooi plaatsje dan? Geen, uh, geen, geen idee. Je, je weet ook niet waar het ligt? Of, uh... Nou, Het ligt bij ah, oké. Okay. Het is een initiatief dat heet... Heerlijkheid Nispen, en die kan opnieuw rekenen op een forse uh, overheidsbijdrage uh -huh. voor het uh, opkrikken van een leefbaarheid. Want kennelijk is het dorp totaal onleefbaar. <laughs> oh joh. <laughs> en dan gaat het onder meer om bestratingsmateriaal. Oh, oké. Okay. We noemen het ook in, uh, in, in de krant Wee en de Stem. Een vette subsidie van 4 ton. Ja, en dan doet de, de gemeente, en de BMW, die wil dus ook nog 2 uh, ton op de plank leggen om het bestratingsmateriaal te leggen. En er wordt onder andere ook nagedacht over een parkeertrein achter de kerk en het neerleggen van hindernissen voor een mountainbikeroute. Okay. Uh, hoeveel inwoners heeft Nispen nu eigenlijk? We hebben het over een plaatsje. <laughs> dat, yep. uh, in, in 2004 is er voor het laatste voorstelling geweest. Mm -hmm. Allemaal liefst. 1500 inwoners. 1500 inwoners en daar is gewoon 6 ton naartoe gegaan. Alsof de, de straatprijs van de postcode loterij daar gevallen is. <laughs> ja, met andere woorden. 400 euro per uh, bewoner. Zo, daar kunnen ze aardig wat kratjes spier van kopen. Zeker, zeker, zeker. Ja. ja. Dat is inderdaad terecht. de verspilling van de week. Ja. <laughs> Die, die, die maakt kans voor de hoofdprijs, vind ik hoor, van de grootste verspiller van deze week. En in, in België, daar is ook uh, flink wat geld over de balk gesmeten, hè? Ja, België, ik, ik keek vroeger nog wel eens naar de publieke omroep en dan had je het programma Team voor taal. En dat werd altijd verbonden door de Belgen, omdat die, uh, nou ja, wat beter waren in taal. Kennelijk, uh, het, het niveau van onderwijs is daar nog iets beter als in Nederland. Maar nu vinden ze het nodig om een 60.000 euro subsidie te geven voor hm. de taalstimulering... Via het jeugdwerk voor uh, Sint-Pieters-Leeuw. in sint pieters dus, dan spreken ze waarschijnlijk weer een of ander mysterieus dialect. Mm -hmm. En daar moesten ze dus geld naartoe om een, een beetje fatsoenlijk Vlaams te leren. Ja, en, en, en met dat Vlaams, hè, je hebt inderdaad allemaal dialect. Als je een West-Vlaming uh, aan, aan de lijn hebt, dan wordt dat weer heel anders dan als een, als, als een Brusselaar. Dan is, dan is de vraag natuurlijk, uh, ja, wat voor taal leren ze met die 60.000 euro subsidie? Wat ja. voor accent gaan ze leren? Misschien zal het toch gewoon, gewoon algemeen, algemeen beschaafd Vlaams zijn, uh, vermoed ik hoor. Algemeen beschaafd Vlaams, bestaat er dan? Dat weet ik niet, maar... Uh. Nee, maar goed, ja, vertel uh, verder. Wat uh, Staat er nog bij, bij hoe ze dat gaan doen? Hoe ze het gaan aanpakken? Wat het plan van de campagne is? Nou uh, ja, de taal, als, als het gaat om subsidietaal, dan is het allemaal... Uh, zo breed, hè. Dit, dit staat dan op de, de, site van de, van de, van de website van de gemeente. Mm -hmm. Maar daar staat, de projecten hebben als doel de samenwerking tussen onderwijs en vrije tijdssectoren. In het bijzonder het jeugdwerk en andere welzijnssectoren te versterken. En zo de formele en informele leerkansen van achterstallige gezinnen te bevorderen. Oh jongens, dit wordt, het wordt dus... Ja, dit klinkt wel heel erg eng dit, ja. Ja, dit is echt zo'n omschrijving die, die, die alleen een... een ja, zo, zo, zo iemand die, uh, die, die op provisiebasis subsidies binnenhaalt kan uh, bedenken. Ja, ja. Ja, het is dermate inconcreet dat je er eigenlijk alle kanten mee om op kunt. Je kunt iets formeels doen, je kunt iets informeels doen, je kunt, het aan onderwijs besteden, je kunt het aan onderwijs besteden, je kunt het aan de vrije tijdsector besteden. In het bijzonder, ja, dat heeft dan wel de voorkeur het jeugdwerk, maar ook andere welzijnssectoren. Dus met andere woorden, je krijgt 60.000 euro en zoek maar uit waar je het aan besteedt. Ja, en uh, er was nog meer uh, aan verspilling. En uh, Mart, jij had iets gevonden over een subsidie voor makers. Ja, ik, ik moest het even twee keer lezen en toen begreep ik het eigenlijk nog steeds niet. Het <laughs> uh. zou iets uh, links zijn met cultuur en, en het podium en kleinkunst. Ja, er zit uh, een schitterende foto bij van ja. een vijftal mensen wat er inderdaad vrij uh, theatraal uitziet, zal ik maar zeggen. Ja. Yeah. Uh, ja, de kop leidt subsidie voor acht jonge makers. Ja dan, moet ik, ja, dan weet ik het nog steeds niet eigenlijk. Maar het blijkt dat er een fonds kunst is. Wist je dat, joh? Oh, joh. Nou, ja, goed. Uh, vast wel, ja. Een links ja. hobbyprojectje. Uh, uh, waarom niet, hè? Ja, iemand van de PvdA of zo. Ja, uh, uh, uh, en uh, die hebben acht aanvragen gehonoreerd in de tweede ronde van de nieuwe makersregeling. Uh, dan weten Stap. we eigenlijk nog steeds niet waar het nu over gaat. Nou, het <laughs> ja. blijkt dan... Uh, Vervolgens, uh, ja, maar wat verderop... maak je dan? Ja, precies. Nou, vervolgens blijkt dus verderop in het artikel dat er was eerst uh, subsidie aangevraagd door theater en dansmakers. In ieder geval uh, voornamelijk die twee groepen. Oh, die maken dans. Ja, precies. Dus die hadden subsidie aangevraagd bij het Fonds Podiumkunsten. Uh -uh. En toen zaten ze bij dat Fonds Podiumkunsten zo eens na te denken. Toen hebben ze gezegd van, joh, we hebben eigenlijk te weinig muziektheatermakers om ook van die regeling gebruik te maken. Oh. Dus, wat, dus wat ze gedaan hebben, is uh, tenminste, ik neem het aan, hè, dat ze... En ze hebben waarschijnlijk tegen elkaar gezegd van, joh, ken jij niet, uh, Kees, ken jij niet die paar muziektheater maken? Ja, die ken ik wel. Nou, zeg even dat er hier nog meer te halen valt. Want uh, ja. we hebben hier veel meer, joh. Zeg gewoon tegen die gasten van, Hup, kom, kom ook subsidie halen. Kom er gezellig bij. Nou, het gevolg is dus dat uh, verdeeld over twee rondes uh, in 2013 anderhalf miljoen euro... Uh, ...is gespendeerd, of in ieder geval dat is beschikbaar gesteld. Het gevolg is dus dat er uh, nou ja, natuurlijk honderdduizenden euro's over de balk worden gesmeten. En uh, het is namelijk zo dat in 2013 anderhalf miljoen euro... ...voor deze nieuwe makersregeling beschikbaar is gesteld. Dus uh, ja, zodoende ook uh, natuurlijk dat die mensen uh, ja, zijn gaan nadenken... ...over Goh, aan wie kunnen we nog meer geld uitgeven. Want ja, als dat, geld, als dat geld beschikbaar gesteld wordt... ja, ...dan zullen we het uitgeven ook. Dus uh, ja, dat, uh, dat is in dit geval ook weer gebleken. Dus ja... Uh... Ja, het kan nog, uh, mochten er, mochten er uh, muziektheatermakers zitten te luisteren, de indiendatum voor de eerste ronde van 2014 is op 22 januari. Dus ja. uh, voor het nieuwe jaar, als je denkt van goh, ik begin het nieuwe jaar goed, 22 januari uh -huh. kun je terecht bij het Fonds Podium Kunsten. Ja, weet je wat, dan gaan wij gewoon een beentje beginnen. Ik, ik kan geen instrument bespelen, maar ik noem het gewoon kunst. Ja, ja precies. <laughs> ik ben totaal niet creatief, maar dat hoeft tegenwoordig ook niet meer. Nee, nee, nee. Maar, uh, we, wij zijn gewoon makers. We zijn makers, we noemen ons gewoon de makers of zo. Ja. Ja, we gaan zo'n stilte, weet uh, je ja, stiltecompositie doen. Dan gaan we gaan ja? hele met onze handen over elkaar op een podium zitten. En, dan... en weet je wat we dan ook kunnen doen? Dan kunnen we een, uh, kunnen we een tour organiseren. Dat we dan, uh, het, uh, zeg maar, in samenwerking met de NS, dat we in treinen... ...optreden en dan met name in de stiltecoupé. Ja, en dan doen we onze stiltecomposities. Ja. Ja. Dus, uh, misschien moeten we nog gratis reizen ook, hè? Ja, gratis reizen ook nog. Ja. ja, dat, lijkt me, ja dat lijkt me subsidiewaardig. Ja, een... Zeker een weten. Hé, hey, maar uh, je hebt nog iets gevonden, hè? Ja, klopt. En uh, dit, ja, We hebben al wat afgelachen met die subsidie. <laughs> ...deze slaat wel alles. Uh, de kop uh, van het parool is... Uh, ...blunder van 188 miljoen maakt minimaal rijk. Joh, ja. straatprijs is gevallen. De minima zijn rijk, hè? Links heeft eindelijk zijn doel bereikt. Ja. De minima zijn rijk, dus uh, nou, we kunnen de overheid opdoeken. Want uh, de dienstbelastingen heeft circa 9000 Amsterdamse minima... per abuis een enorme kerstbonus uitbetaald. Zo. Ja, er was namelijk een uh, foutje bij de overboeking... van de jaarlijkse woonkostenbijdrage aan mensen in de bijstand. Uh, ja, dan hebben ze even... Uh, ja, Ik denk uh, misschien iemand uh, die er een paar op had uh, achter de computer gezet. En toen is er iets misgegaan met comma's <laughs> en punten. Uh, en <laughs> klinkt heel mysterieus. Maar uh, het komt erop neer dat uh, bijvoorbeeld wie recht had op 155 euro ineens uh, 15.500 euro kreeg bijgeschreven. En uh, er waren nog anderen bij die ineens 30.000 euro op een rekening uh, bijgeschreven kregen. So. En uh, dus ja, de gemeentelijke belastingdienst uh, in Amsterdam, DBGA, was natuurlijk in razende paniek bezig om dat geld weer terug te halen. En nu komt hij. Er bestaat grote vrees dat de meeste ontvangen weinig animo hebben om hier een fout in te zien. Ja, precies. Ja. ja, dankjewel. Goh, ja, dat, dat is inderdaad briljant gevonden. Ja, in ieder geval, ze hebben volgens de Keynesiaanse uh, filosofie hebben ze toch weer uh, de economie in Amsterdam gestimuleerd. Ja, het is een enorme impuls. Ja. Dat lijkt me duidelijk. Ik bedoel, 188 miljoen. Ja, ik wilde bijna zeggen, dat kan Ben Bernanke nog een punt aanzuigen, maar zo erg is het nou ook niet. Ja, maar ja, ja. Ik bedoel, ja, die zouden het wel kunnen waarderen, denk ik, zoiets, hè? Inderdaad, ja. Goh, in mijn. Nee, maar, uh, ja... Maar, maar zijn ze het verplicht om het terug te betalen? Nou ja, uh, of dat... Ik... Ja, ik zou zeggen van wel. Maar uh, ja, het is in ieder geval, er staat hierbij, uh, in een aantal gevallen heeft DBGA, dat is dus de, nogmaals de gemeentelijke belastingdienst, uh, dat had een crisisteam geformeerd. Uh, ze hebben toch wel kans gezien de overboeking te soneren, maar het is wel duidelijk, uh, in een aantal gevallen dus, maar het is wel duidelijk dat anderen het geld direct opzij hebben gezet. Oh ja, dan kunnen ze niet meer soneren, ja. Dus, uh, misschien hebben ze het in Bitcoin gestopt, of dus zo, Ja, ja, ja. Maar uh, een er staat verderbij een professionele schuldsanerde, die in Amsterdam bewindvoerder is voor 150 uh, zware gevallen, tussen aanhalingstekens, ja. heeft acht mensen in, in zijn bestand, die tussen de 15.500 en 30.000 euro kregen. Maar dat is ook leuk, hè, want mm -hmm. professionele schuldstaandeerde, die zegt mijn cliënten kunnen er niet bij. Gelukkig. Anders waren hun problemen nog veel groter geworden. <laughs> Verder zegt hij, er zijn kennelijk geen alarmbellen afgegaan bij gemeentebelastingen. Dus ja, en uh, nou, dan komt uiteraard uh, de, een woordvoerder voor de gemeentelijke uh, belastingdienst. Die, uh, die zegt, ja, er is iets misgegaan met de bestand. Maar ja. wat ik wel apart vind, is dan dat ze dan... Uh, ze, hebben, ze hebben altijd zo'n beetje zo'n omslachtig systeem. Dat mensen dan weer... Uh, je betaalt dan de hele tijd iets en dan krijg je uiteindelijk toch weer iets terug. Uh, waarom maken ze het altijd weer zo complex? Waardoor dit soort fouten dan weer ontstaan, weet je wel? Dat snap ik dan, dan weer niet aan, aan, aan de hele belastingdienst, zeg maar. Hè? Ja, dat doen ze in slogan toch niet helemaal eer aan. Hè? Nee. kunnen we het niet maken, wel makkelijk. Maar goed, ja, uh, stel, uh, u hoort dit allemaal en u denkt, nou, dit is misschien wel een leuke baan van mij, de overheid. Kan ik lekker mensen lastigvallen en ik krijg gewoon heel veel geld voor. Uh, zijn er nog vacatures bij de overheid? Ja, absoluut. In Noord-Nederland in is men op zoek naar een juridisch adviseur Rijksubsidiekade. Oh joh. Ja. Leg eens uit, wat houdt het in? Het is, je moet veel koffie drinken, neem ik aan. Het, het is wel zo, je moet wel een hele specifieke voorwaarde voldoen. Hè. Mm -hmm. Het is niet zo dat uh, de overheid maar eventjes een willekeurige werklozen uh, aan gaat nemen. Nee, ja. zeker niet. Ze willen echt concurreren met uh, de marktsector qua, uh, ja, qua personeelsmarkt. Uh, Staat het in de facturen? Nou, wat je ziet, een afgeronde universitaire studie Nederlands recht. Aantoonbare werkervaring, eh, ABB, opstelde subsidieverordeningen. Aantoonbare werkervaring met minimaal twee jaar eh, met aanbestedingsrecht, staatssteun. Aantoonbare werkervaring met implementatie rijkssubsidiekade. voldoende uh. relativeringsvermogen. En, daar komt die politieke sensibiliteit. Dus oh, je oh moet ook nog een gevoel hebben eh, van als de PvdA aan de macht is, dan moet ik me zo een beetje gedragen... Want ja, anders dan past dat niet binnen de politieke feelings die er, uh, die er leven op dat moment. Ach, ja. Waarmee je op effectieve manier uh, brengt dan eventuele risico's in beeld. Uh, brengt en zorgt bla bla bla. Nou, het is uh, de opdrachtgever in het moorden. Want het is, uh, het, het, het is via een, uh, via een extern bureau uh, die het uh, die, die, die, die personeelslid gaat, uh, gaat aanwerven. Hm. Maar wie het precies is, dat wordt niet uh, gepubliceerd. Ah, dat is geheim. Maar het is wel voor de overheid. Mm -hmm. Hmm, en hoeveel verdient uh, zo'n zo mannetje, of vrouwtje? Ja, kwestie van solliciteren denk ik, hè? maar uh, ja, staat er niet bij. Waar, waar kan de persoon uh, nat, uh, zich melden die dit uh, wel wat vindt, zeg maar? Dit, uh... Even bellen met maandag. Als je iets met de overheid wil doen, altijd met maandag bellen. Met maandag? Ja, zo heet dat, uh, uh, dat is gewoon een, een, een, een, een detacheerder, maar dan uh, met vooral uh, opdrachtgevers bij de overheid. Ah, uh, oké. Okay. Ja, dames en heren, dat was dan weer het blokje nieuws. En dan gaan we nu naar Quintus Bakhuis. Ja, dames en heren, bij ons aangeschoven is niemand minder dan de enige echte Quintus Bakhuis van de LP Leiden en de LP Oestgeest. En jij staat, als het goed is, uh, op de lijst voor Leiden, maar je had mee aan de campagne van de LP Oesgeest. Uh, dat klopt inderdaad. Ik was, voor, eigenlijk, voor sport, ik was eigenlijk niet van plan om mee te doen in uh, Leiden, maar ik werd mm -hmm. benaderd door uh, een aantal mensen van de pers en heb besloten toch maar wel mee te doen. In Oesgeest willen we echt keihard mee gaan doen omdat ik daar de kans dat we een zetel binnenslepen uh, reëel acht. Waarom is dat? Nou, om te beginnen is het een, uh, een kleine gemeente, ongeveer 20.000 inwoners. En we hebben ons laten influisteren dat om een zetel te behalen ongeveer tussen de 250 en 300 stemmen nodig zijn. Of dat helemaal 100% klopt, weet ik niet. Maar dat klinkt als een aantal dat te halen zou moeten zijn. En daarnaast is het zo dat in Oescheevse op dit moment heel sterk dat... Oesgeest ligt naast Leiden en Leiden aast eigenlijk al jaren op Oesgeest om dat er gewoon bij te trekken. Uh, op dit moment zit Oesgeest in de schulden. Ja, is eigenlijk de gemeenteraad van Oesgeest zeer welwillend om zich bij uh, Leiden te voegen. Heel veel bewoners zitten daar eigenlijk helemaal niet op te wachten. Dus daar zit een beetje een, een mismatch zou ik bijna zeggen en uh, dat, gaat, dat willen wij gaan vullen. Door de uh, kiezers in Oesgeest laten weten dat weliswaar voor 80, 90 procent... Het zeker is dat Oestgeest bij leiden getrokken gaat worden, maar dat wij, als wij in de raad komen, ons daar met hand en tand tegen zullen verzetten. Is er ook een bepaalde literarische gedachte achter dat je vindt dat Oestgeest ja, onafhankelijk moet blijven? Nou ja, sowieso. Hè. Wij zijn uh, voor uh, zo klein mogelijk uh, eenheden, het liefst individuen. En op het moment dat je, dat je zo'n zo groeistad krijgt, wordt de link tussen de kiezer en uh, de gekozenen steeds minder... En kan de gekozenen zich steeds meer veroorloven zonder daarop te, voor op de vingers getikt te worden. En dat zien we bijvoorbeeld aan, uh, aan Hans van Balen. Die Europese Unie, ach, het is zo'n groot logapparaat apparaat en zijn stem maakt toch niet uit. Dus hij kan het wel maken om zijn uh, geld op te strijken en, uh, en niet te stemmen. Ja, dan moet je het dorp, als Ouscheest, moet je dat gewoon niet proberen. De stap voor de burger om naar een vertegenwoordiger toe te stappen is heel erg klein. De kans die de straat tegenkomt is bijzonder groot. Dus dat, uh, ik denk dat dat een heel belangrijk iets is. Wat is het actieplan uh, tijdens de campagne? Nou, het actieplan is, en dan richt ik me vooral even op Oesgeest... is om zoveel mogelijk bekendheid te genereren... door enerzijds gewoon posters op te hangen, flyers uit te delen... Uh, present te zijn op de diverse markten die er gaan plaatsvinden. Zorg uh, zorgen natuurlijk dat we de pers opzoeken. Uh, de Oesgeest-de-courant is het uh, lokale stofje, om dat zo even onderbiedig te zeggen... waar ik denk dat we wel wat, wat aandacht kunnen krijgen. Maar ik denk, als we kijken naar Oesgeest, wat zo'n relatief klein dorp is... en waar we eigenlijk relatief zo weinig stemmen nodig hebben om dat werken te behalen, uh, dat ik uh, een groot voorstander ben om te gaan canvassen. Dat wil zeggen, we gaan deur aan deur bij de mensen langs om ons over te halen om op onze stemmen. En ik wil ook iedereen oproepen uh, uit de omgeving van uh, Oesgeest Leiden Zuid-Holland om uh, contact met ons op te nemen en ons te helpen bij het gaan canvassen als we die acties uh, gaan doen. Want hoe meer uh, hoe meer vreugde, hoe groter de kans dat we de mensen over kunnen halen. En dat we daadwerkelijk aan die stemmen komen om een, uh, een zetel te uh, gaan bezetten in de, de gemeenteraad. En uh, welke dagen wil je gaan uh, gaan flyeren en uh, posters gaan plakken? Nou, daar zijn we nog heel erg uh, naar aan het kijken. Dat posters plakken zal waarschijnlijk uh, ja, op, op avonden gebeuren. Dat we met een aantal mensen kunnen. ...en we uh, de lijm klaar hebben staan. Flyeren en dergelijke zal vooral gebeuren op uh, vrijdagavonden... ...wanneer het koopavond is in ons geest En uh, zaterdagen, hè, als de mensen flink de straat op gaan... ...dan heb je het grootste bereik. En uh, ik verwacht dat er door uh, de gemeente ook een aantal keer... Uh, ...mogelijkheid gecreëerd zal worden dat we met een kraampje kunnen staan. En op die manier uh, aandacht... Uh, en dan gaan we nu even naar, uh, naar Leiden toe, want daar ben je ook nog actief. Uh, je vertelde net dat de media jou opzocht en normaal gesproken is het andersom. Hè? Hoe kwam ja, dat? Nou ja, dat, dat gelukkig... ja, ja ook, ik heb vroeger bij de lokale radio gezeten en uh, iemand van kende die uh, vroeg mij via Facebook zegt, jullie nog mee in Leiden? En ik dacht van ja, als we het dan vragen, dan moet ik het uiteindelijk wel doen. We zijn op de tafel gaan zitten met het uh, bestuur hier en uh, die knoop doorgehakt. En vervolgens uh, zaten wij in de eerste uitzending van Rondom de Raad bij uh, Sleutelstad-FM om te vertellen dat wij uh, zowel nieuwsgeest als Einde mee gingen doen. En niet lang daarna werd ik ook benaderd door Unity TV, lokale televisie al hier, en heb ik een debat gedaan met, een, uh, met iemand van de SP. En inmiddels zijn we ook benaderd door het Leidse Dagblad, dus uh, ik denk dat we wel wat aandacht kunnen krijgen als het als moment daar is. Ja, dus dat is mooi hè. Wat is jullie, uh, zeg maar jullie programma voor, uh, voor verleiden, voor jullie thema? Ja. Nou, ik heb er goed over nagedacht. Uh, in ons kiezen we echt voor een, een specifiek puntenprogramma, waar de kiezer daar heel specifiek belang bij heeft. Hè. Dus wat, wat echt dingen zijn die, die daar leven. In Leiden doen we dat wat minder. Want dat zijn over het algemeen punten die toch wel al sterk opgepakt zijn door bijvoorbeeld de VVD of uh, d 66 of andere partijen. En uh, waar we ons niet zo heel erg sterk mee kunnen onderscheiden. Een voorbeeld is bijvoorbeeld de vrije sluitingstijden, of nog beter gezegd de vrije openingstijden. Daar zijn we groot voorstander van. Maar daar maken andere partijen zich ook al jaren sterk voor, onder de VVD. Dus daar onderscheiden we ons niet zo sterk in. Ja. Um, daarbij neem ik dat ik mij wat meer wil concentreren op Hoes um, op En Ik het ook wel leuk vind om een beetje ja, de knuppel aan het hoenderhok te gooien. Ik ben ik gaan voor uh, Vrijstaat Leiden. Vrijstaat Leiden? Ja. Oké, okay, dat is uh, een beetje het thema van de Libertarische Partij voor de gemeenteraadsverkiezingen, neem ik aan. Ja, zeker zeker wel. En Leiden heeft natuurlijk toch een naam hoog te houden wat dat betreft. Ten slotte waren wij uh, hier in Leiden een van de eerste steden die zich uh, bevrijden van de Spanjaarden. Ja. Nog elk jaar 4 of 3 oktober. Vanaf dit jaar willen je graag uh, uh, losmaken van de Europese Unie? Nou, niet alleen van de Europese Unie. Gewoon van, van, van alles en iedereen. En we uh, <laughs> een, uh, een feestdag bij gaan krijgen in Leiden. Nee, goed, ja. Maar uh, je zei al die achterkans niet zo groot. En uh, waarom komt dat? Omdat je meer je energie richt op ons geest? Nou, Nou, achterkans niet zo heel erg groot omdat, wat ik al zeg... Heel veel van de dingen waar wij voor staan uh, worden over een gedeelte door andere partijen gepredikt. Hm, helaas niet gepacticeerd, maar dat is een ander verhaal. Ja. Daarnaast, ja, Leiden is toch een, een, een stad van een redelijke omvang. Mm -hmm. En uh, je zal heel veel tijd en heel veel energie in moeten steken om de burger te bereiken. Daar nou, ben ik best bereid om die de energie erin te steken. Alleen, ja, ik acht de kans gewoon niet zo heel groot. Als we kijken naar Leeuwarden ook, daar is, daar is behoorlijk goed campagne gevoerd... Daar is het aantal stemmen, het zekere percentage, is gigantisch gestegen. Ik denk dat we daar heel blij mee mogen zijn. Er is een waanzinnige presentatie die juist neergezet. En heeft ook een heleboel andere mensen weer geïnspireerd om keihard er tegenaan te gaan. Het feit blijkt, blijft echter dat er geen zetel gehaald is. Dat is toch een realiteit waar je, uh, waar je naar moet kijken. En als ik dan een keiharde keuze moet maken, uh, en ik denk dat ik die moet maken, concentreer ik me liever op hoes geest. En als ik op allebei ga concentreren, denk ik dat we het allebei niet redden. Ik ga dan liever voor Oostgeest En dit als we in eenmaal waar dan ook een zetel ergens hebben. En bijvoorbeeld in Oostgeest Dan zal dat ook effecten hebben op de om, omliggende uh, gemeentes. Ja. Dus halen we wel, weliswaar misschien nu in Leiden geen zetel. Maar achter de kans over vier jaar al een stuk groter. Het, het zijn uh, voor Leiden en Ooscheest zijn twee verschillende campagne strategieën. Gaat dat niet door elkaar lopen? Dat ze zeggen, nou we willen ook een Vrijstaat Ouscheest. Nou ja, een uh, uh, Vrijstaat geest uh, uh, gaat erg ver. Kijk, het, het leuke in Leiden is dat je daarmee een beetje de boel kan, kan, kan oproeren. Hè? Dat je een beetje wat, wat, wat tumult kan maken. En dus pers kan halen. In geest, als je daar een serieuze kans om maken... Door te zeggen dat je Vrijstaat wil, kan je heel veel aandacht genereren. Absoluut. Alleen ga je er ook stemmen mee halen. Dat is de grote vraag. En ik denk dat we in geest, door te roepen... We maken een Vrijstaat geest, dat we geen stemmen halen. Of in ieder geval niet zoveel. In ieder geval niet genoeg. Terwijl als we meer concentreren op uh, Oesgeest onafhankelijk van Leiden, dan maken we wel een kans. En dat is dan misschien niet zo extreem als een vrij staat, maar in ieder geval dat het onafhankelijk blijft van de nabijgelegen grote stad. En daar bereik je de mensen veel beter mee. En dat, is een, dat is ook echt een serieus punt van zorg bij heel veel burgers in uh, Oesgeest. die graag die onafhankelijkheid willen houden. En ik denk dat je die mensen kan bereiken en dan dus een zetel kan, uh, kan halen. En dan kan je verder gaan werken aan je libertarische... Uh, agenda. Over die fusie gesproken. Want ik denk dat dat ook nog wel belangrijk is. Als een gemeente groter wordt, dan krijgt die doorgaans meer budget. Leiden wil Oostgeest er graag bij hebben. Ja. Met, met dat extra budget hebben ze daar ook ja, prestigieuze plannen me, met dat geld? De reden waarom uh, Leiden Oesgeesten er graag bij wil hebben is om ook bouwgrond om, om meer uit te kunnen breiden. En uh, daar zeggenschap over, over te krijgen. Dat, dat dat het voornamelijk is. Dat ze daar weer de landbouwgrond weer vol kunnen pleuren met uh, zeg maar. Ja, nou is in Oeschees niet zoveel landbouwgrond. En uh, mm. of is ook zo niet zo gek voor ruimte in om bij te bouwen. Maar mm. dat, dat was een uh, aantal jaar geleden wel een belangrijk issue. En daarnaast, ja... Uh, het, het, natuurlijk ook weer de bestuurlijke ambitie. Hè? Als, je, als je burgemeester bent van een stad, krijg je op basis van het aantal inwoners een salaris. Oh ja. Ja, ja, ja, ja. ja. Dus ja, ja. dat is het uh... meespelen. Ja, dat zegt alweer genoeg, Ja. ja. Hey, goed, is er nog één ding uh, wat je heel graag kwijt wil? Bijvoorbeeld uh, de borrel in Leiden. <laughs> ja, dat is iets wat we nog even goed op poten moeten zetten. En ook even goed een, een dag moeten prikken wanneer we dat in Leiden organiseren uh, maandelijk. Maar dat zal zeker op Facebook uh, tevoorschijn gaan komen wanneer dat uh, de vaste dag uh, gaat worden. En uh, voor de rest wil ik toch nogmaals iedereen oproepen: uh, help ons alsjeblieft om in ons geest een zetel te halen. We zullen dat nog gaan aankondigen wanneer die, uh, die data zijn dat we gaan canvassen. Maar ik hoop dat ik daar op heel veel uh, mensen kan rekenen die bereid zijn om uh, bij voorkeur natuurlijk in de, de LP-klerij uh, de huis langs te gaan... en mensen over te halen om op om ons te stemmen... om ervoor te zorgen dat Oesgeest een, uh, een onafhankelijk uh, gemeente kan blijven. En goed, dankjewel uh, Quintus. Ja, bedankt. Maakt jij nog iets over een leenstelsel? Vertel. Uh, afgelopen uh, woensdag uh, was er een debat over het wetsvoorstel van minister Jet Bussemaker van Onderwijs. Uh, over een leenstelsel voor studenten in de bachelorfase. Okay. En dat, le dat leenstelsel voor studenten dat was eerder uh, voor studenten in de bachelorfase was dat al uh, uitgesteld. Uh, nu wordt ook het leenstelsel in de masterfase wordt een jaar naar achteren geschoven. En uh, de maatregel om de OV-studentenkaart te versoberen gaat ook later in. Dus ja, dus eigenlijk... Uh zijn ze er weer niet uitgekomen. Ze hebben iets besloten van jongens, we gaan hier gaan we op besparen. En vervolgens komt een puntje bij het paaltje. En dan zijn er weer uh, meerdere partijen die zeggen van nee, we doen het niet. Dus uh, Maar goed, om even terug te komen op de kwestie hier. Ik ben er even iets ingedoken gedoken, hè, want ik vind het wel een uh, interessant onderwerp. Uh, dus ik heb even gekeken van ja, wat, wat was het voorstel nou precies. En uh, ja, waarom, uh, is het, uh, ja, waarom het er niet is doorgekomen Dat is denk ik een, een vrij duidelijk verhaal. Maar ja, hoe, hoe zit het nou precies? Nou, wat is... Uh, Eigenlijk in eerste instantie het doel was uh, van het uh, leenstelsel om, uh, was om 400 miljoen euro te besparen. En daartegenover zou dan uh, een investering, tussen aanhalingstekens, hè, want wij libertariërs weten dat de overheid niet kan investeren omdat ze geen winstoogmerk heeft. Dus ze allemaal gewoon spenderen. Maar uh, daartegenover zou dus uh, een uitgave van 1,2 miljard staan. Hè, dus we hebben het over netto, we hebben het over een uitgave van 800 miljoen. Dat was uh, dus doel 1. Uh, doel 2 was om te zorgen dat mensen bewuster een studiekeuze zouden maken. Nou, wat het voorstel dus precies in, uh, inhield, was uh, een hogere eigen bijdrage van uh, studenten, uh, wat dus uh, feitelijk inhoudt geen basisbeurs. En zoals nu krijgen mensen die uh, thuiswonend zijn, die krijgen een bepaald bedrag, mensen die uitwonend zijn, die krijgen een hoger bedrag. Uh, dat zou dus verdwijnen. Maar ze wilden natuurlijk wel het studeren toegankelijk houden door middel van een aanvullende beurs en een sociaal leenstelsel. Nou, het sociale leenstelsel dat zou uh, inhouden dat de student dan een lening kan aangaan bij de overheid tegen een gunstige rente. Uh, de overheid uh, verwacht die lening dan weer terug over 15 jaar. Dus het aflossen doe je over 15 jaar. Maar je hebt ook de mogelijkheid om terugbetaling nog 5 jaar op te schorten. Dus je mag er in totaal 20 jaar over doen. Het punt is ook weer, je hoeft er, alle, je hoeft er alleen terug te betalen als je genoeg verdient. Ja, genoeg. Ja, hoe dat gedefinieerd wordt, uh, wordt er natuurlijk verder niet bij vermeld. Maar het is ook zo dat als je na die aflossperiode van 15, uh, dan wel zeg maar, tussen de 15 en 20 jaar nog schuld hebt, wordt het kwijtgescholden. Dat deed me denken, heel erg denken eigenlijk aan het Amerikaanse systeem, waar ik zo meteen nog even op terug zal komen. Maar uh, daarnaast is het misschien ook leuk om te weten dat het wettelijk collegegeld, het is, het is gewoon bij wet vastgesteld, is 1771 euro per jaar. Maar vanwege dit uh, leenstelsel, als dat er doorkomt, uh, zou de overheid 6200 euro per student per jaar uitgeven. Oftewel uh, 25.000 euro voor een studie van vier jaar. Nou, we weten dat de meeste studenten het niet in vier jaar doen. Dus uh, ja, maar goed, dan nog 25.000 euro per student voor, uh, per opleiding. Dat is nogal wat. Dan ja. nou, hebben ze natuurlijk het Centraal Planbureau, die heeft dat allemaal uh, door mogen rekenen. En die berekenden dat door de invoering van het leenstelsel mogelijk zo'n 7500 studenten zouden afzien van een studie. En dat zouden 4000 in hoger beroepsonderwijs zijn en 3500 in het wetenschappelijk onderwijs. Mm. Uh, de kanttekening is dan weer wel dat in andere landen met een soortgelijk leenstelsel, bijvoorbeeld Australië en Engeland, de ervaring is dat uh, niet minder jongeren gaan studeren. Maar goed, dat is allemaal even inhoudelijk. Waar het mij gelijk aan deed denken was uh, ja, de voorspelling die al uh, tientallen jaren geleden al door uh, Ludwig von Mises en uh, Friedrich Hayek is gedaan. Dat hoe meer de overheid interveneert in het onderwijs, hoe hoger de kosten zullen worden. Hè? Dat ja. is gewoon, natuurlijk gewoon logica. Je, je uh, voegt extra lage bureaucratie toe, dan moeten de kosten toenemen. Dat is ja. gewoon uh, een soort van economische met wetmatigheid. Ja, en de bureaucraten moeten ook betaald worden. Dus... Precies, ja. En die vertragen alles. Het is dus meer ja. papierwerk, dus mensen zijn weer meer afgeleid met, uh, vanwege het papierwerk. Uh, ze moeten regels nageleefd worden. Het moeten gecontroleerd worden, et cetera, et cetera. Dat kost allemaal geld. Precies, dus in plaats van het onderwijs op die manier toegankelijker te maken, mm -hmm. lopen de kosten op. Wat je dan vervolgens krijgt natuurlijk, is dat uh, onze vrienden aan de linkerkant van het politieke spectrum gaan roepen om meer overheidsinterventie. Ja. Dat vervolgens drijft de kosten van het, van het onderwijs weer verder op, waardoor er weer een, een, een hardere roep komt om overheidsinterventie, enzovoort, enzovoort. Hè. Dus je krijgt gewoon een spiraal van hogere kosten ja, ja. en meer overheidsinterventie. Dat ten eerste. Uh, als we nou even internationaal gaan kijken... Uh, zien we dat, uh, zoals ongetwijfeld de meeste mensen al, uh, al wisten... of in ieder geval een vermoeden hadden... de Amerikaanse studenten betalen veruit de meeste voor een opleiding, En dat is gemiddeld bijna 10.000 euro per jaar per student. En aan de andere kant, als we dan weer... Uh, als we even naar het grafiekje kijken... Uh, de Deense studenten betalen het minste van, uh, van deze landen... die ik hier voor me heb, dan hebben we het onder andere over... Uh, nou, heel veel Europese landen, Canada, Verenigde Staten... Nieuw-Zeeland, Australië... Uh, zeg maar de ontwikkelde landen, of meer ontwikkelde. Die Denen die betalen zelfs zo weinig... <laughs> of de reden waarom ze zo weinig betalen is omdat Denemarken, in Denemarken studeren gratis is. Oké. Okay. Zelfs als buitenlander, zolang je in de EU woont. Ja, Het is niet gratis, iemand anders heeft ervoor betaald, zeg maar. Ja, precies. Het is natuurlijk, ja. gratis, het is natuurlijk een relatief begrip. Dit is natuurlijk echt gratis. Hè. Ja. Ik, ik weet niet meer van wie de quote is, maar er was ook een keer iemand die zei van... het, het duurste wat je ooit kunt krijgen is wat je gratis van de overheid krijgt. Ja. En uh, nou, dat uh, ben ik het volledig mee eens. Maar het, dat, is, dat is natuurlijk één feit. Maar het gevolg is ook dat uh, doordat ik deze universiteiten... Ja, al die mensen gratis de deur binnen lopen, natuurlijk zwaar ondergefinancierd zijn. En daarnaast is het ook zo dat er geen enkele Deense universiteit in de top 100 van de wereld staat. En de hoogste is de Universiteit van Aarhus, en dat is, die is 125 ste Vergeleken met bijvoorbeeld vier Nederlandse universiteiten in de top 100... Vier Duitse, vijf Canadezen, tien Britse en 51 Amerikaanse universiteiten. En ja, als gevolg is er natuurlijk in Denemarken al, of natuurlijk, maar ik weet, ik wist persoonlijk uh, toevallig al dat er in Denemarken al enige jaren een debat gaande is over de kwaliteit van het hoger onderwijs. Hè? Want ze, je, je zou kunnen zeggen, al zijn wij het dan ook niet mee eens, maar goed, je zou kunnen zeggen, uh, het is hartstikke toegankelijk, want het is gratis. Ja, dat is hartstikke fijn. Maar dat zegt nog niks over de kwaliteit. Ja. En daar is dus het debat al, al heel lang over gaande. Als we vervolgens, uh, wat misschien ook leuk zijn, zou zijn als de overheid dit deed... Uh, als we vervolgens uh, de, naar de Amerikaanse situatie gaan kijken... Hebben we in de Verenigde Staten hebben we de zogenaamde Higher Education Act. Die is in 1965 aangenomen en dat was onderdeel van de uh, Great Society. Van uh, Lyndon Johnson was toen uh, president. Mm -hmm. Nou heb ik niet de precieze cijfers kunnen vinden voor uh, 1965 tot nu. Zeg maar het, het, het meest, de oudste data die we hebben kunnen vinden... Is van 1978. Wat nou, blijkt nou? Sinds 1978 zijn de kosten per student per jaar opgelopen met ruim 1100 procent. So. Dus dat wil zeggen dat men vandaag de dag in de Verenigde Staten 12 keer zoveel betaalt voor hetzelfde diploma als 35 jaar geleden. Dus ja, ga daar maar aan staan. Ik denk dat je daarmee gelijk uh, voor Mises en Hayek ja, een gelijk uh, kan geven. Hoe meer uh, overheid ja, interventie, hoe hoger de kosten. En nou, hoe ziet de overheidsinterventie in de VS er dan uit? De federale overheid spendeert tientallen miljarden aan allerlei soorten programma's om studenten te helpen hun opleiding te bekostigen. Eh, we hebben waarschijnlijk uh, allemaal wel al recentelijk nog gehoord over de uh, collectieve Amerikaanse studentenschuld. Die, betaalt, die bedraagt inmiddels 1,2 miljard dollar, oftewel bijna 30.000 dollar per student. Eh, ja, het is natuurlijk duidelijk dat de meesten dit niet terug gaan betalen. Ja, dan komt er nog eens een aandeel in de staatsschuld bij. Hè? Dus die zitten echt, uh, als ze eenmaal stemrecht hebben, dan zitten ze echt tot een nek in de schulden. Precies, ja. En, uh, um, ja, die Higher Education Act die kost de Amerikaanse belastingbetaler nu al meer dan 22 miljard dollar per jaar. Dus uh, ja, het is zoals ik zei, de meesten gaan het natuurlijk nooit terugbetalen. Het is een enorme kostenpost uh, voor de Amerikaanse belastingbetaler. Maar daarnaast kun je ook afvragen, hoe onafhankelijk zijn nou universiteiten die voor hun voortbestaan volledig afhankelijk zijn van de overheid? Ja. Eh, want uh, we hebben het vaak over het publiek uh, onderwijs, gefinancierd door de staat. Nou, dit is natuurlijk uh, het waarschijnlijk het beste voorbeeld wat je, uh, wat je kunt hebben. Ja, hoe, hoe onafhankelijk kun je dan zijn? Eh? Ik bedoel... Uh, ja, als, je, als je door de overheid uh, gevoed wordt, uh, in financiële zin, ja, dan is de kans natuurlijk klein dat je diezelfde overheid gaat, uh, gaat bekritiseren in je curriculum. Dus uh, ja, ik zou zeggen, we moeten hiervan leren in Nederland. Hè? We, zien, uh, we zien een spiraal van hogere kosten, meer interventie, hogere kosten, meer interventie, enzovoort. We zien gigast, gigantische kosten voor de belasting betalen. Ja. Die studenten die blijven met hun schuld zitten en die kunnen ook trouwens vanwege de slechte Amerikaanse economie... Uh, ook door de overheid gecreëerd, maar dan kunnen we het weer een andere keer over hebben. Yeah. Uh, kunnen ze ook geen baan vinden om die schuld af te betalen. Yeah. Nou, vervolgens blijft die schuld dus gewoon staan. Mm -hmm. Want ja, je kunt hem niet terugbetalen omdat je geen geld hebt om hem terug te betalen. Het diplo de diploma's worden steeds minder waard. Hè, want omdat de overheid alles subsidieert, gaan er steeds meer mensen studeren. En dus wordt een diploma wo ja, wordt net zo'n uh, zo gemeengoed als uh, je middelbare school diploma. Dus je krijgt een uh, diploma-inflatie, noemen ze dat ook wel. Yeah. Maar je kunt je ook afvragen, er zijn zoveel mensen die de uh, liberal arts, hè, de algemene cultuurwetenschappen, kunst, uh, dat soort dingen, die dat studeren. Hoe nuttig is dat? Ja. Hè, in, in een vrije samenleving waarin ieder gewoon uh, verantwoordelijk is voor zijn eigen beslissingen. Hoeveel mensen denk je dat algemene cultuurwetenschappen of kunst zouden gaan studeren? Dat is heel leuk en als je dat wil doen, is dat je eigen beslissing vooral doen. Maar misschien is het ook handig om erover na te denken. Ja. Wat ga ik daarmee doen? Kan ik daarmee hè, mijn rekeningen betalen over vijf jaar, over tien jaar of uh, hè, in ieder geval als ik op een gegeven moment ga werken? Ja. En daarnaast is natuurlijk ook de vraag, waarom zou iedereen moeten studeren? Hè, er zijn uh, zat voorbeelden van uh, allerlei rijke mensen onder wie uh, Bill Gates, die uh, rijk zijn geworden zonder te studeren, of uh, eh, door, terwijl ze misschien maar één jaar studeerden, Er zijn heel veel van die uh, college dropouts zoals ze die ja. dan noemen. Ja, en die zijn toch stekker rijk geworden. Dus het, het is niet per se nodig in alle gevallen. Ja. En, uh, ja, je, je bent er veel tijd aan kwijt. Je bent er zeker in de Verenigde Staten ben er een enorme hoop geld aan kwijt. En uh, ja, wat krijg je ervoor terug? Dus ik zou zeggen: de oplossing is uh, overheid er buiten. Dan hebben we geen negatieve spiraal van lagere kosten. Of, of juist wel lagere kosten. En, en dus toegankelijker onderwijs. Uh, je zaalt op niemand of niemand zaalt een ander op met de kosten van een studentenpretpakket. Van uh, algemene cultuurwetenschappen en kunst. En uh, leuk, daar kan ik lekker, dat, uh, lekker weinig tijd in stoppen. En dan kan ik gewoon s'avonds uitgaan, iedere avond. En uh, lekker mijn, uh, mijn stufie eruit, uh, uh, eruit uh, spenderen. Jongens zullen beter nadenken over hun studiekeuze. Dat zijn een prikkel om iets nuttigs te studeren. In plaats van die dingen die ik net genoemd heb. Met alle respect voor de mensen die dat studeren. Maar ja, daar heb je gewoon minder kans op een goede baan. Ja. En de diploma's krijgen meer in plaats van minder waarde. Ja. Omdat het niet meer zo'n gemeengoed is dat iedereen gaat studeren. Wordt het weer meer waard. Dus ja, tot zover mijn relaas eigenlijk. Ja, Mart, als mensen jou willen bereiken over. Vragen hebben of meer willen weten hierover. Hoe kunnen ze jou bereiken? Ja, ik heb een Engelstalige blog. Onder de naam therawreport.org. Mm -hmm. dus, uh, Raw zoals uh, in Rauw, hè? r a -W. En daar, kunnen mensen, daar heb je ook een uh, contactformulier Waar mensen mij kunnen bereiken uh, Het e-mailadres is drawreport.mail.com Oké, okay. heel ja, goed, dankjewel ja. ja, graag gedaan En dan gaan we nu uh, door naar De Agenda De Agenda uh, we hebben deze keer niet veel, want uh, de pagina waar we al onze informatie uh, vandaan halen, die is uh, blanco op dit moment. Waarschijnlijk groot onderhoud, ik weet het niet. Maar in ieder geval, uh, ja, wat ik wel kan melden, is uh, wat we uit ons hoofd weten, is natuurlijk de derde dinsdag van de maand, uh, de bekeerde zuster uh, in Amsterdam. Ja, zoals gewoonlijk. Hè, de, de bijeenkomst van de Libertarische Partijen Amsterdam. En dus ze hebben ambities hè, in Amsterdam. Ze willen mee gaan doen aan gemeenteraadsverkiezingen. Dus uh, ook dat uh, zal natuurlijk ter sprake komen. Dus uh, ja, als je in of uh, rond uh, of in de buurt van de hoofdstad woont, dan.. Uh... Ja, ga er zeker eens kijken, zou ik zeggen. Ja, en de 23 e is het dan? De 23 e ja, zijn wij weer in Utrecht, uh, Johan. Ja, wij, in ja. de Guardian, dan gaan we ons bezatten. Ja. <laughs> oh, jij ja, ja, ja, gaat aan, het, aan de koff altijd aan je espressootje, Ja, uh, dan had uh, je blauw uh, en dan is het goed geweest. Ja. Nee, maar uh, ja, de Guardian, hè, ik heb het al vaker gezegd, het steen wordt op afstand van het station. Dus het is ook ideaal voor mensen die uh, iets uh, verder, uh, die misschien niet uh, in uh, de domstad wonen. Maar uh, ja, het is gewoon een ideale locatie, uh, vriendelijk personeel ook. En uh, ja, het is altijd, uh, het is altijd, uh, het is altijd gezellig... Uh,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 Dat is stationsweg 28 in Leeuwallen. En uh, ja, dan wil ik het hierbij uh, bij laten. Er zijn uh, eigenlijk nog veel meer borrels. Maar uh, ja, omdat we de agenda uh, niet hebben. doen we even nu even alles uit ons hoofd. Dus we zien volgende week uh, allemaal beter. En uh, ja, dan wil ik u allen nog een, uh, een hele fijne week toewensen.